It's a... And Zo het hoogste lied, ja, en al heel lang geleden trouwens hoor. Petula Clark, hier in de show, tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFam. This is my song. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan lekker een beetje up tempo muziek draaien tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. Ook al zou je dat niet zeggen als je zojuist luisterde naar Patula Clark. Maar we gaan het tempo een beetje opkrikken met onder andere Paul McCartney en zijn Wings. Grappig dat men uh, oude nummers even ja, in een nieuw jasje steekt... en dan uh, er toch weer een grote hit van maakt. Dat is ook gebeurd met deze van Madgen back in, Toch wel oorspronkelijk uit de jaren 60, Weet je het nog? Ja, of niet natuurlijk. Ze zou maar kunnen, maar ja. Onze luisteraars zijn ook... en niet uh, alleen natuurlijk van een zekere leeftijd. En die kennen het wel. Paul McCartney en zijn Wings worden hier ervoor met Mrs. Vanderbilt... Tuurlijk. Straks onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en hij vroeg u het hemd van het lijf. En bijvoorbeeld ging hij over geld praten. Maar hoe dan? Waarover praat hij dan met u op straat? Je hoort het straks. In de show. Hier bij GoFem. Dus blijf lekker bij me. En blijf bij GoFem. Want dan verrassen we je met prachtige muziek. Waaronder Backstreet Boys. En uh, quit playing games with my heart. Goed plan. Goedemorgen. Goedemorgen. Turn back time.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 Promettons d'être sage. Zoals je aan onze âge. Ach. Salvador Adamo. Vous permettez, monsieur. avant le mariage. Dit nummer werd een keer ontheiligd met een zak patat met mayonaise. Ja. Heb je dat weer? Dat was allemaal mogelijk in de jaren 60 hè. Ja, Franse muziek ontheiligen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ze deden het wel. Backstreet Boys hoorde je met Quit Playing Games With My Heart. En uh, er komt nog veel meer moois aan. Dus ook uh, Jeroen Vergent, ik had het er straks al over. Hij gaat het straks hebben. Wat zou u doen met uw laatste vijf euro? Denk er nu maar eens over na. En luister straks of uw antwoord er ook tussen zit. Het komt er allemaal aan in een minuut of tien. Voor Belgische bruiloften en partijen zou je kunnen zeggen Los Lobos en La Bamba. Hier in Du de, de zondagmorgen van GoVem. Bonnie M. Hoor ervoor met Sunny. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wat zou u kopen voor uw laatste 5 euro? De geldautomaten die werken niet meer of zijn allemaal leeg? Heeft u het ook wel eens, ja. En dan heb je alleen nog maar vijf euro in je portemonnee... en je kunt het hele weekend verder niks doen. Wat zou je kopen voor die laatste vijf euro? Hmm. Jeroen van Gent, die ging natuurlijk zoals altijd de straat op... en vroeg u, en hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag, meneer. Mag ik kort wat vragen voor de radio. Ik heb een leuke man bij het hond vragen. Heel kort, heel kort. Mag dat eventjes? Geen ellende, geen politiek, geen corona. Wat zou u kopen van uw laatste vijf euro? Ja, dat is een uitdaging. Een even... tatje met. Dat je met. Ja. Even lekker genieten en ja. dan van de laatste 5 euro. Ja. Is dat uw favoriete eten? Nee. nee. Of... Ja. Maar wel lekker. Maar wel lekker. Ja. Oh, lekker gebakkie. Ja. Lekker gebakkie. Lekker en gebakkie. Dan, en dan is het geld op. Nou, het geld op. Ja. ja, wat moet je met vijf, de laatste 5 euro? Ja, je hebt niet, tegenwoordig niet zoveel. Na, na, nou ja, het ja, legt er maar al wat je nodig hebt. Van mijn laatste 5 euro zou ik iets leuks voor mijn kleinzoon kopen. Ah, ja. Dat is een goede. Ja. Om zeg maar even ja, als laatste. Gewoon als laatste groet van oma. Ja, ja wat uh, 5 euro. Ik denk dat we redelijk alles hebben. Dus misschien inderdaad wat. Uh, om je eigen nog iets mee te verwennen met een gebakje of zo. Het is een hypothetische vraag natuurlijk. Ja, maar, ja. maar toch? Ja, toch ja. Blijf lastig. Het is lastig, ja. Is ja maar een gebakje, wat, wat voor een nog een favoriet? Uh, <laughs> nou, lekker mokka gebakje Lekker mokka gebakkie. Nog één keer genieten, dan is het geld op. Ja. Is op. Echt dat de zouden... allerlaatste vijf euro. De allerlaatste vijf euro. euro gaat naar mijn kleinzoon. Ja. Nou, dat moet wel een heel leuk, lief kleinkind ja, zijn. Ja, absoluut. We hebben er maar één, dus ja. Maar die wordt wel heel erg verwend, of niet? Ja, absoluut. Ja, heel vaak en heel Denk veel. Ja. Ja. Dus toch vinden wij leuk. Ja. En, en wat dus die voor... laatste vijf euro van mijn man gaat dan bij en dan daar krijgt hij toch nog een leuk cadeautje. Laatste 5 euro? Wijn. Oh, wijn. Oh, ik verstond het niet goed. Oké. Okay. Ja, zeker weten. Nou, dat is maar... <laughs> wijn is gein natuurlijk. Hè. Dat is maar een geintje. Maar ik, ik, ik uh, ja. Nou, doe dan maar een advocaatje met slagroom. Oh. <laughs> maar, ja, dat is natuurlijk niet 5 euro. Hè. Nee, nou ja, nee. er zijn vier advocaatjes Zit met slagroom op? of zo dan. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat kan wel. wel, wel. Ja, ja. Oh, dat is wel lekker. Ja. Nog even snoepen. Nog even snoepen. Ja. Is dat uw favoriet? Uh, nou, één van mijn favorieten. Ik heb uh, helaas, moet ik zeggen, ik heb helaas de 5 euro. Maar ik gun het een heleboel mensen die dat niet hebben. En die gun ik uh, eigenlijk veel meer. Ja. 5 euro. Ja, u heeft nog 5 euro over. En wat zou u daar nou voor kopen? God vind Dat is echt heel moeilijk. Ik was net op weg naar een bakje makreel. Over op de markt of zo? Nee, hier bij de visboer. Oké. Okay. Uh, nou, dat kan heel lekker zijn. Ja, yeah, dat kan heel Dat is ook heel lekker. Maar ja, laatste vijf euro, ja, daar sta je nooit bij stil natuurlijk. Het is een hypothetische vraag. Ja, maar ik toch... snap het. Ja. En dat is eigenlijk, uh, als je de laatste 5 euro hebt, dan is het zielig met je natuurlijk. Nou ja, maar van de la laatste 5 euro kan je dan bedrinken, Een digitale fles, en dan is het op, is het geld op. Ja. Of ik zou het met jou delen. kan <coughs> me <O>, wat leuk, <laughs> <Ja>. oh wat leuk, gezellig. Ja, ik denk dat laatste. <coughs> met z'n tweeën aan die fles wijn. Ja. Oké, okay. ja. ja. Eten natuurlijk. Eten? Ja, dat is de essentie, hè? Ja. ja. ja. Er, zijn, er zijn mensen die zeggen uh, patatje met, dat is dan lekker, of een gebakje. Ja, nee, Fres gewoon... fles wijn. Ja, begrijp ik. Nee, maar gewoon eten. Gewoon ja. gezond. Gewoon gezond eten. Ja, normaal. We Laten we het maar bij normaal houden. Ja. Voor mijn laatste vijf euro. Ja, nou, ik zou de, de helft zou ik aan de goed doel geven. En uh, die andere 2,50 zou ik lekker iets van chocola kopen. Is chocola? Ja. Even genieten nog. Ja. Oh, dat is lekker, ja. Ja, dat vind ik altijd gewoon degelijk, een lekkere stamppot of zo. O oh ja, van de laatste vijf uur, dat moet makkelijk kunnen. Natuurlijk. Een hele pan vol. Ja, en dan maak je nog een beetje met een uh, soort uh, filetje met kip, klein stukje, suurtje, tomaten erin en hup, een beetje knoflook en dan heb je een lekker prakkie. Dat is een hele leuke. Eenvoudig ja, doe en uh, ja, natuurlijk. Doe ik doe het zelf ook is... hoor, ik is helemaal, maar ik vind het ook lekker. Ja. Doe ik doe het zelf ook. <laughs> ik hou daarvan. En ga ik dan zeg maar voor mijn intuïtie of voor een verstandig antwoord? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Maar dat is moeilijk. De laatste 5 euro. Ja. ja weet Wat? je, ik, ik hou wel gewoon van, uh, van lekkere, lekkere borrel of zo. Weet je wel. Ik zou denk ik naar de delicatessenzaak gaan ja, dat is, dat is daarmee. Uh, ja. Echt een exclusieve borrel. 5 ja. euro. Maar het is natuurlijk ook wel netjes om dat nog dan wel te delen met iemand. Hè? Niet alles voor jezelf te houden. Juist, de laatste 5 euro. Iets, ja. iets heel lekkers van een delicatessenzaak ja. en het dan delen ja. met iemand. Iemand die dat ook uh, goed kan gebruiken. En wat zou het kunnen zijn? Wat is er nou super lekker? Ja, uh, lekker, uh, lekker borrelapje, een stukje kaas of zo. Ja. Ja. Ja, ik, ik zit met, met iets met truffels in mijn hoofd, maar dat is ook wel oh ja, tamelijk ook decadent. Ja, dat is wel decadent. <laughs> ja, dat koop ik ook niet voor 5 euro. Nee. nee, dat is waar. Dat kan helemaal niet voor nee. 5 euro. En wat zou u nou kopen van uw laatste 5 euro? Ik zou uh, een goede maaltijd voor mijn kinderen kopen, denk ik. <laughs> en ik zou heel erg proberen of ik ergens nog een uh, goedkope warme deken op de kop kon tikken. Want ik ben altijd heel erg bang dat ik het koud heb. Ja, yeah. Dus ja, dat, dat lijken me wel echt twee hele belangrijke dingen om een tijdje mee vooruit te kunnen. Maar daar zit wat in, inderdaad. Ja, ja, toch? Maar ja, de vraag is ook, vijf euro is heel weinig natuurlijk. Uh, maar heeft u er wel eens eerder over nagedacht, over deze vraag? Nee, ik heb wel eens nagedacht over de vraag, wat zou ik nou meenemen naar een onbewoond eiland bijvoorbeeld? Dat, dat is natuurlijk ook zo'n soort vraag. Maar uh, dat is toch weer net een beetje anders, want dan kun je al kiezen uit de spulletjes die je al hebt natuurlijk. Ja. En vijf euro is inderdaad heel erg weinig. Nu ben ik wel goed in goedkoop boodschappen doen, denk ik. Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld als je een pakje spaghetti koopt, dat kost echt niet veel. Maar ja, een deken wordt misschien toch wel een probleem, ik weet het niet. Iedereen pint altijd alles. Je hebt geen contant geld meer uh, in de handen, vooral niet met deze crisis. Maar vijf euro in de hand en dan komt u komt nog een heel eind. Ik, ik zou echt mijn uiterste best doen. En ik, ik denk dat ik een redelijk goed beeld heb uh, wat ik ermee zou kunnen doen. En het zou in ieder geval niet opgaan bij mij aan uh, uh, make-up of, uh, of uh, een mobiele telefoonachtige gadgets of zo Want volgens mij ben je daar dan heel snel klaar mee als je nog maar 5 euro over hebt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Goedemorgen.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 Does her hair or oh, what clothes she wears? I don't care if it's YSL. Wat ik altijd zo geweldig vind van Amy McDonald. Ja. Haar teksten zijn goed te verstaan als ze, ze zingt. Maar ja, als je haar hoort praten in interviews... dan versta je er helemaal geen bal van. Want ze spreekt dan Schots. Ja. Het is even niet anders. Een van haar vele hits. This Pretty Face. We horen de laatste tijd veel te weinig van haar. Jammer, want het zijn prachtige liedjes die ze altijd zingt. Verder, Wim Sonneveld als Willem Parel. Je hoorde hem met een prachtige uithoud je vast. 1955... Pum, pum, pum, Ja, hoe ze het vroeger noemde deze muziek, hoeketakken muziek. En dat heeft natuurlijk te maken met hoeketakken, hoeketakken, hoeketakken. Ja, reggae. Lekkere muziek uit de vervlogen jaren. Inner Circle, Sweet heet het. En la, la, la, la, la, la long, natuurlijk. En Doris D en de Pins. Was ook wel gezellig als een gezellig, trouwens. Leuke meidenband uit de jaren 80. En um, Shine Up, tja. Toen hadden we heel veel van die meidenpensen. Een stuk of vier of vijf, geloof ik, tegelijkertijd. Maar deze vond ik zelf persoonlijk de leukste. Kijk eens even naar de klok. Het is alweer aardig tegen twaalf uur aan het lopen. Goh. Weekendreê komt er ook alweer aan zometeen. Dus nou, nog snel even mijn bakje koffie leeg drinken. Want uh, zometeen moet ik als de wieden weer gaan. Dus in die uit om ruimte te maken voor mijn collega's. Maar ik heb nog een paar prachtige nummers voor je, waaronder deze van Earth and Fire. Memories. Fijn dat je bij ons bent. Fijn dat je bij Go Event bent.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 Op elke stijger klonk een leer van Paljas of Jeruzalem.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 Klonken lie van Paljas Jeruzalem. Machines doen klonk in de confectie een mooi meisjeskoer dromend van de prins van weet ik veel die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel Hilversum 3 bestond nog niet maar ieder had zijn eigen stem op elke stijger klonken die. Van Pallie, Jeruzalem. Mooie muziek uit Nederland, natuurlijk, van uh, Hilfers... Herman van Veen. Heel verset drie. Onze collega's, althans vroeger natuurlijk. Hè. En verder Earth, and Fire and Memories. Een prachtige herinnering. En wie was niet verliefd op Johnny Kaagman toen de tijd? Oh, mijn, mijn hemel, ja, hele volkstammen. Ja, eerlijk is eerlijk. Daar kwamen we wel voor naar de concertzalen. We zitten bijna op de show. De laatste voor vandaag, Jennifer Page. Crush, ik wens je nog een hele mooie dag bij GoFam. En wat mij betreft tot volgende week zondag om 10 uur. Tot dan.